Vijf uur. NPO Radio 1. Met Lara Rensen. Komend uur in Nieuws en Co. De beelden van de topontmoeting tussen de Korea's. Die gaan de hele wereld over. Misschien heeft u ze ook gezien. Nou, dan kunt u van alles uit aflezen. En dat gaan we zo uitgebreid doen in ons programma. En u weet het, misschien ook de bijen hebben het moeilijk. Europa verbiedt nu een aantal bestrijdingsmiddelen. Het internationaal, Clemens Peters. Medewerkers van drie bagageafhandelingsbedrijven op Schiphol... hebben het werk voor de komende drie kwartier neergelegd. En ze doen dat omdat de CAO-onderhandelingen... met hun werkgevers zijn vastgelopen. Medewerkers klagen over een te hoge werkdruk, te lage lonen... en ongezonde roosters, zegt de FNV. De roosters die zijn onzeker. Dat betekent dat ze regelmatig veranderen. Dat je nooit zeker bent of je op een dag echt moet werken... of dat je uh, toch gevraagd wordt om op een vrije dag terug te komen. En ook heb je, heb je soms uh, een late dienst gevolgd door een hele vroege dienst. Reizigers moeten nu rekening houden met vertragingen vanwege de staking. Na de korte werkonderbreking houdt het bagagepersoneel... tot 7 uur vanavond stiptheidsacties. De benzineprijs staat op het hoogste niveau in bijna drie jaar. En dat komt doordat de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt flink is gestegen. De prijs voor brentolie, bijvoorbeeld, die in de Noordzee wordt gewonnen... is in een paar weken tijd met 10 gestegen. De adviesprijs voor benzine staat daardoor nu op 1,73 euro per liter. En ook de dieselprijs ligt hoog op 1,41 euro. Verwacht wordt dat de stijging de komende tijd aanhoudt. In het noorden van China heeft een man op straat een bloedbad aangericht onder schoolkinderen. De man begon in de stad Mizi zonder aanleiding op een groep middelbare scholieren in te steken. Zeker zeven scholieren zijn omgekomen. Een groot aantal anderen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De dader is gearresteerd.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 Andres Iniesta vertrekt na 16 seizoenen bij FC Barcelona. De middenvelder van 33 maakte dat op een persconferentie bekend. Het is nog niet bekend wat hij hierna gaat doen... maar volgens Spaanse media gaat hij in de Chinese competitie voetballen. Iniesta kwam als 12-jarig jongetje in de jeugdopleiding van Barcelona terecht... en hij groeide uit tot een van de beste spelers van zijn generatie. Met de Catalaanse club won die in 669 wedstrijden 31 prijzen. Waaronder vier keer de Champions League en acht keer de Spaanse titel. Het weer. In het westen en noorden valt nog wat regen. In het zuidoosten en oosten is het vrijwel droog en daar is ook meer zon. Vanavond is het ook droog, vannacht valt er soms een bui. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en valt er soms regen.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 Koreanen zijn bloedverwanten en kunnen niet gescheiden van elkaar leven. zijn de woorden van de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un... die uitsprak tijdens de ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon. Lara News and Een historische ontmoeting, want het was de eerste topontmoeting... tussen de twee Korea's in tien jaar tijd. Naast verbindende woorden ging het vooral over twee hoofdthema's. Vrede aan de ene kant en ontwapening aan de andere kant. Koen de Keuster is docent moderne Koreaanse geschiedenis... aan de Universiteit van Leiden. Meneer de Keuster, Noord- en Zuid-Korea willen streven naar vrede. Hoe kijkt u naar deze ontwikkeling? Um, het is interessant in die zin dat uh, er, er een horizon uh, aangegeven is... en dat uh, voor het eerst ook uh, heel concreet gezegd is... Uh, hoe die vrede moet bereikt worden. Uh, namelijk een vredesakkoord uh, waarbij... En verder gaat dan wat in vorige inter-Koreaanse uh, tops eigenlijk gezegd is... ...namelijk een, uh, een zeer abstracte uh, uh, vaststelling dat de Koreanen de vrede zullen bereiken. Uh, hier wordt gezegd uh, dat kan alleen maar met drie en misschien zelfs vier partijen... ...zijn de, de Verenigde Staten die betrokken zijn en eventueel ook nog uh, China. En dat is uh, inderdaad zo. Het wapenswilstandsakkoord is getekend door uh, Noord-Korea, China en uh, de Verenigde Staten. Die zijn dus een betrokken partij. Tegelijkertijd zegt het... Uh, als je de Verenigde Staten betrekt als een betrokken partij... dan koppel je het ook onmiddellijk aan het probleem van de denuclearisering. Uh -huh. en, en u heeft ook gekeken hè, naar de ontmoeting. Wat is u opgevallen? Uh, Eén natuurlijk, uh, het staat stijven bol van de, van de symboliek. Uh, ik vond het heel interessant dat uh, um, Kim Jong-un en uh, Moon Jae-in... Uh, na de lunch uh, in de gedemilitariseerde zone bij een bord dat er al staat sinds de tweedeling waarop staat 38 breedtegraad... dat ze daar zijn gaan zitten... en in die historische context, in het vol bewustzijn... van die 65-jarige wapenstilstand daar een tijd-à-tijd gehouden hebben. Het gewicht van de geschiedenis, zoals Moon ook zei... rust op onze schouders. En ik denk dat wat dat betreft... deze topontmoeting in Panmunjom houden zeer terecht was... Um, wat mij opgevallen is Is dat in de verklaring uh, Deze verklaring volledig in lijn is Met uh, eerdere inter-Koreaanse contacten Eerdere inter-Koreaanse inter akkoorden En dat het daar eigenlijk opnieuw bij aanknoopt uh, Wat dat betreft is de, het, de woordkeuze bijvoorbeeld Zeer interessant als het gaat over denuclearisering bijvoorbeeld Ik Praat het over uh, de de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland. Termen die voordien gebruikt zijn, uh, die ook op het zespartijenoverleg gebruikt zijn, maar die misschien niet noodzakelijk uh, dat zijn wat we in eerste instantie verwacht hadden. Maar goed, het is wat het is. Uh, we hebben hier nu wel een document dat ondertekend is door Kim Jong-un, die hier uh, zijn naam zet onder een document waar denuclearisering in staat. Iets waar... We eigenlijk opwachten hè. Ja, en uh, we hadden alleen maar indirecte uh, verwijzingen daarnaar. U noemt dat steeds, hè? Uh, vast omdat het zo ontzettend belangrijk is, ook vermoed ik, vanwege de top die eraan zit te komen met Trump. Inderdaad, ja. En je zou kunnen zeggen, dit is uh, ook uh, iets wat er moest instaan omdat dat is wat uh, Donald Trump en dan, de Amerikaanse administratie nodig heeft om verder te gaan met het voorbereiden van, uh, van die top. Uh, het is een verdere blijk ook van Kim Jong-un dat hij het ernstig meent. Uh, daar kan je cynisch over doen en zeggen, ja, het zijn maar woorden, uh, maar het is toch Kim Jong-un die dit doet... Hij doet dit uh, hier voor de internationale pers. Um, hij heeft afgelopen vrijdag uh, gelijkaardige dingen gedaan uh, voor het centraal comité van zijn arbeiderspartij. En dus dat, uh, dat zegt toch wel dat hij zijn nek uitsteekt. Dat hij zich verbindt aan uh, het streven naar uh, ontwapening. Ook al zijn de termen die in het, de verklaring hier en uh, wat hij voor het Centraal Comité gezegd heeft, enigszins verschillend. Uh, voor het Centraal Comité had hij het over een kernwapenvrije wereld. Dat is iets heel anders dan een kernwapenvrij uh, uh, Korea, Koreaans Schiereiland. Uh, ja, maar dat is de uitdaging die er ligt voor uh, de top tussen uh, Kim Jong-un en uh, Donald Trump. Wat betekent het en hoe moet het ingevuld worden? Ook wat betreft uh, wat hebben de Verenigde Staten te bieden aan veiligheidsgaranties uh, aan Noord-Korea. Ja, precies. Goed. Meneer De Keuster, dank u wel. Wij gaan naar die uh, reactie in Amerika. Correspondent in de Verenigde Staten Arjen van der Horst. Uh, ik zag al wat Twitterberichten langskomen. Trump is behoorlijk opgetogen over de uitkomst, geloof ik. Ja, die is behoorlijk blij. Hij stuurde uh, drie tweets over wat er vandaag allemaal in Korea gebeurde. De eerste tweet was nog vrij voorzichtig. Uh, daarin noemt Trump de ontmoeting van de Koreaanse leiders historisch. Het is goed dat dit gebeurt, zegt Trump. Maar. Time will tell. De tijd zal uitwijzen of dit ook leidt tot blijvende vrede. Daarop volgde meer ja, jubelende tweet in hoofdletters. De Koreaanse oorlog komt ten einde, riep Trump. En de Verenigde Staten mogen trots zijn op wat er nu gebeurt. En hij bedankte ook de Chinese president Xi Jinping voor de bijdrage aan dit proces. Het is natuurlijk nog veel te verbazen om nu al te zeggen dat het vrede is tussen Zuid- en Noord-Korea, maar het is wel een belangrijk moment, ook voor de Amerikanen, want hiermee wordt die ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un... die voor eind mei of begin juni staat gepland... ook een stuk waarschijnlijker. Hoe belangrijk zijn de beloftes van Noord-Korea... voor Trump voor de Verenigde Staten? Nou, De belangrijkste eis van de Amerikanen is stevig... dat Noord-Korea zijn kernwapens opgeeft. Nou, Pyongyang heeft het heel nadrukkelijk over uh, de ontwapening... van het hele Koreaanse schiereiland. Mm -hmm. Maar wat bedoelen ze daar precies mee? En daar... Ja, zie je dat er nog mogelijke obstakels liggen waarop dit allemaal uh, kan stuk lopen? is al ongetwijfeld over veel meer gaan hebben. Veel meer eisen van de Amerikanen. Het opheffen van de sancties. En misschien vragen ze een soort van vredesdividend in de vorm van financiële hulp. Nou daarover valt denk ik wel te spreken met de Amerikanen. Maar vooral die ontwapening. Ja dat is toch een iets moeilijker thema. Gaat dit betekenen de beëindiging van de militaire oefeningen van Amerikaanse en Zuid-Koreaanse strijdkrachten. Het vertrek van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Zuid-Korea. Het opheffen van het raketschild dat de Amerikanen... voor Zuid-Korea en Japan hebben gebruikt. Nou, het zijn allemaal mogelijke eisen... waarvan we eigenlijk nog niet de details hebben gezien. En daar... Ja, kan het natuurlijk nog allemaal op stuk lopen? En vooral die mogelijke eis van de volledige terugtrekking zou wel eens een stap te ver kunnen zijn voor de Amerikanen. Goed, nou dat moet inderdaad nog allemaal blijken. Trump gaat aan tafel zitten met artsvijand Noord-Korea. Zo lijkt het. Wat betekent dit? Want het is even een sprong naar uh, een ander land, naar Iran. Wat betekent het voor Iran, de andere grote vijand van Amerika, waar juist ja, spanningen oplopen? Ja, het lijkt een sprong. Maar deze twee. Uh, conflicten. Deze twee grote internationale kwesties zijn voor Trump echt met elkaar verbonden. Een neveneffect van de onderhandelingen in Korea zou kunnen zijn... dat die nucleaire deal met Iran juist gaat uiteenrafelen. De Franse president Macron was de, deze week in Washington. Hij probeert Trump natuurlijk binnenboord te houden. Hij wil dat uh, Trump doorgaat met de nucleaire deal. Maar na zijn bezoek sprak Macron met journalisten. En toen klonk hij toch vrij pessimistisch, Want hij sprak de verwachting uit dat Trump een dikke streep gaat trekken door die deal met Iran. Want in zijn gesprekken met Trump werd duidelijk dat hij ervan overtuigd is geraakt dat een hele harde aanpak werkt. Kijk maar eens naar Noord-Korea, zei Trump tegen Macron. Dreigementen, harde oorlogsretoriek, extra sancties. En Trump gelooft dat dit Noord-Korea aan de onderhandelingstafel heeft gedwongen... en wil dit dus ook toepassen op Iran. En daarom wil hij een einde maken aan de nucleaire deal... die in Trumps ogen veel te soft is voor Iran. Dankjewel, Arjen. Arjen van der Horst, onze correspondent in de Verenigde Staten. 15 minuten over vijf. Bijen die dreigen het loodje te leggen door het gebruik van insecticiden. Daarom komt de Europese Unie nu met een verbod op het gebruik van drie middelen. Die horen tot de groep neonicotinoïden. Alleen in kassen mogen deze middelen nog worden gebruikt. Ik heb contact met Bert Berghoef, voorzitter van de Nederlandse bijenhoudersvereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent nog maar net voorzitter van de bijenhouders en nu dit besluit. Hoe valt dit ja, voor nou, u? Ja, dat... Nou ja, dat eh, komt op het goede moment, zou je bijna kunnen zeggen. Het gaat nu om drie middelen. Waarom is daarvoor gekozen? Denk eh, ik? Nou, ik heb begrepen. Ik moet u zeggen dat ik eh, me vanmiddag eh, beijverd heb... om, om eh, de uitleg precies te, te interpreteren... zoals de, het Europees Parlement dat gedaan heeft. Het gaat om drie wat oudere middelen... Eh, die neonicotinoïden bevatten, zoals u zelf al zei. Je moet dat heel zorgvuldig eh, uitspreken, want anders dan... Eh, dan ga je ervan stotteren. Maar ja, goed, dat klopt, dus ja. Oude, <laughs> kan ik bevestigen? Ik hoor het ook aan u, maar goed, er zijn drie oude middelen... waarvan uh, het Europees Parlement nu gezegd heeft... na heel veel wetenschappelijk onderzoek trouwens... dat die schadelijk uh, uh, zijn voor een heleboel insecten, een heleboel bestuivers... waaronder de honingbijen, maar ook de solitaire bijen. Dus in die zin zijn wij als NBV, uh, als bijenhouders wel... Uh, Blij met dit besluit, omdat het in lijn is met ons beleid. Ja, precies. En zou het wat u betreft nog uitgebreid uh, mogen worden naar andere middelen? Moeten ja, misschien? Moet misschien? Ja, dan moet ik dat wetenschappelijk onderbouwen en daar heb ik onvoldoende kennis voor. Dus dat zou ik u niet kunnen vertellen. We zijn al heel blij met deze stap. Ook omdat onze minister natuurlijk aan het begin van de week al... via een brief aan de Kamer dezelfde, uh, uh, hetzelfde verbod eigenlijk al voorbereid had... Nou is de bijenpopulatie, die staat al jaren onder, onder druk, zwaar onder druk, is de redding voor de bij na bij? Nou we proberen eh, als vereniging eh, met alle, met de Vlinderstichting en met, eh, met iedereen die daarin geïnteresseerd is, proberen we sowieso de biodiversiteit enorm op de agenda te zetten, te houden ook voor de overheden. We zijn natuurlijk zelf geen uh, politiek bestuurlijk orgaan. Maar we proberen wel enorm veel aandacht te krijgen voor drachtplanten, drachtbomen. Kortom voor de biodiversiteit. En daar werken we hard aan. Dus dit helpt allemaal mee om die biodiversiteit te bevorderen. Ja. Ik heb begrepen dat er op verzoek van Nederland een uitzondering wordt gemaakt... Uh, voor het werken met deze stoffen in kassen. Uh, is, ja. is dat belangrijk? Ja. Nou ja, dat is voor ons als bijhouders en ook voor de solitaire bijen uh, van secundair belang. Het is natuurlijk een beschermde omgeving waarin uh, alles gereguleerd kan worden. Ja. Uh, ik moet u dus zeggen, ik heb uh, zoals ik net al zei vanmiddag ook even de landbouwbladen geraadpleegd. En ik kan nog niet zo goed doorgronden waarom die uitzondering nou gemaakt is. Maar het heeft voor de openbare ruimte, want daar spreken we over uh, als, als bijhouders en als liefhebbers van de solitaire bijen, heeft het uh, uh, hele positieve gevolgen en ik kan dat niet zo goed beoordelen hoe dat uh, in de kas in de tuinbouwwereld zit. Nee, dat snap ik. Nou, um, fijn dat u daar eerlijk over bent, Bert Berghoef, voorzitter van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Dank voor uw reactie. Succes, dank u wel. Fijne dag. Ja, dank u wel. It's wide awake, and never rests, follows each one of your steps, and it hits you hard with ruthless fists, can I kill it with a kiss, I wish I could nummer zeg. Je hoorde boy, dat is het duo. Dat zijn twee vrouwen, een Duitse en een Zwitserse. En de single die ze uitbrachten is Fear. Het is negen minuten voor half zes. We komen nog even terug op de historische ontmoeting... tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea. De beelden gaan natuurlijk de hele wereld over. Misschien heeft u ze wel gezien. Maar ja, wat zie je dan eigenlijk? Hè? Vraagt Mark Robin Visser zich af. Ja, ik wil graag uh, fileren, beeldfileren vandaag. En daarvoor heb ik uh, Gert de Graaf uitgenodigd. Ik heb uh, ooit een cursus van Gert gehad. Gert is filmmaker, Gert, en editor. Jouw taal is uh, de beeldtaal. Welkom bij de radio. Met audio heb je minder, denk ik. Ja, ik geef uh, bijna dagelijkse uh, trainingen in, in taal van beeld. Maar dat zegt het al beeld. Ik laat het liefst uh, gelijk iets zien. De Amerikanen zeggen don't tell them, show them. Dat is voor de radio natuurlijk een beetje vloek in de kerk. Maar vandaag begrijp ik wil je toch graag dat ik iets vertel over beeld. Ja, en ik ben blij dat je de uitdaging hebt aangenomen. Ik moest aan je denken, Gert, toen ik vanochtend uh, de beelden zag van de ontmoeting tussen de leiders van uh, Noord- en Zuid-Korea. Vind je dat gek dat ik toen aan je dacht? Uh, nee, want het is natuurlijk uh, het is, uh, ultiem historisch materiaal dit. Ik heb ze hier voor me, zal ik ze... Ja, het clipje staat dus op nos.nl We ja. moeten denken even omschrijven wat er gebeurt. Ja. Uh, de, het begint met, met, met de handdruk gelijk. Uh, ja, hij komt aanlopen hè, ja. tussen twee ja. van die, die blauwe gebouwtjes. Dat is echt de grens in ja. het gedemilitaire gebied. Precies. En dan, van ja, komt aanloop. Nou, wat mij al opviel... Uh, gelukkig zie je helemaal in het begin al die, die balk. Die, die grens, die is natuurlijk... Uh, ja, uh, wat is die? 40 centimeter breed. Ze mogen geluk hebben trouwens dat die niet een meter breed is... want dan moesten ze er overheen rijken naar elkaar. <lacht> het is eigenlijk een randje, <lacht> het is hè? Een Van randje 20, 30 ja. centimeter ja. hoog, denk ik zo. Wat mij gelijk al opvalt, als je in het begin stilzet... is dat uh, uh, de linkerkant, dus de noordkant, zeg maar, is lager. Er ligt zand, een zandbak, en de rechterkant is grind. En de, uh, Ik noem hem even de Noord- en de Zuid-Koreaanse leiders. Dat is makkelijk, want die ja, namen die zeker, kennen we niet ja. allemaal... Kim weet het natuurlijk wel, maar die andere. Dus weet ik Noord ook. staat lager. Noord staat lager, ja. Maar daardoor uh, uh, zou je denken, nou, daar staan ze op dezelfde hoogte. Want er is natuurlijk goed over nagedacht. Maar het is niet zo. Noord staat ook werkelijk iets lager. Ja. Dus dat is toch een beetje neerbuigend van Zuid. Die, die rijkt over het randje heen naar een lagere positie. Dat uh, is de beeldtaal. Dat is de beeldtaal. Ik zou dat zand opgehoogd hebben, want daar is natuurlijk uitermate goed over nagedacht. Ze wisten dit al dagen van tevoren. Hier is het natuurlijk over uh, ja. dagen over onderhandeld. Nou, oké. Okay. Dan zoomen we in. En dan zie je, dan valt het mij ook op, dat de Noord-Koreaan... die kijkt naar de pers. Van zie je mij deze handdruk te geven. Hij kijkt in de camera Hij bijna. Kijkt in de camera, ja. Ja. En de Zuid-Koreaan, die, die kijkt gewoon naar Kim. Hè, naar de Noord-Koreaan. Die is bezig met de ontmoeting. En de andere is eigenlijk meer bezig met de omgeving. Kijk, en dit is een geweldig shot. De tweede shot zie je de Zuid-Koreaan recht in het gezicht. De dus over de Noordman heen. Ja. Met mooie trap in de achtergrond. En rood en kleur. En uh, hij heeft natuurlijk een wit ovent aan, een stropdas. Hè. Kim is natuurlijk altijd in zwart. Dus het ziet er heel, uh, ziet er heel uh, vriendelijk en, en open en uitnodigend uit. Het is een prachtig shop, want ik kan de Zuid-Koreaan recht in het gezicht zien. En daarmee heb ik empathie en heb ik allerlei mogelijkheden... om daar mijn emoties op te projecteren. Nou, dan zou je verwachten, omdat het gaat over gelijkwaardigheid... de twee leiders zijn natuurlijk, als het goed is, gelijkwaardig afgebeeld... want ze willen niet stiekem toch het publiek manipuleren van ik ben belangrijker. Dat gebeurt eigenlijk wel, want dit is de enige keer dat we dit shot zien... het shot van de andere kant is er niet. Dus we hebben niet een overshoulder van de andere kant op de Noord-Koreaan. Daarnaast zie je hier heel duidelijk dat de Zuid-Koreaan hoger staat. Ja, hij is een ja? stuk hoger. Ja, en dat vind ik toch heel raar. En dit is natuurlijk heel leuk. Noord-Koreaan vraagt Zuid-Koreaan: stap eens mee naar mijn kant. Dan zie je ook dat ze echt omlaag gaan. Ze gaan trappen. naar beneden, ja. Een trapje, een stapje is, naar beneden. Dat is toch raar? En hier zie je eigenlijk ook dat ze. Zie je, ze zijn even lang. Uh, Kim heeft hier denk ik duidelijk niet de hand in gehad. Want die is nogal van het regisseren, hè, begrijp ik. Alles is tot in de puntjes verzocht. Uh, en dit is gewoon, uh, ja. Uh, uh, behoorlijk amateuristisch eigenlijk. En vooral in het begin komt hij er eigenlijk slechter van af... Ja, dan absoluut. de Zuid-Koreaanse tegen. Ja, omdat hij nooit mooi in het gezicht ziet. Nooit met een mooie achtergrond, nooit met zon of zo. En dat zo. zou best een plan geweest kunnen zijn. Als ja, een beetje je, complot tegen uh, Daar hou ik van. Je zou hier altijd van alles achter kunnen zoeken natuurlijk. Maar, maar ja, dan is er niet overlegd met de Noord-Koreanen... over hoe ze het in beeld gingen brengen. Er is geen storyboard gemaakt. Zo. Dat lijkt me ook weer stug, weet je dus ik weet niet hoe dit ontstaan is... maar het lijkt inderdaad als je, als je een beetje verder denkt... dat de Zuid-Koreanen hier de hand in hebben gehad. En die, die zetten zichzelf wel mooi in het licht, letterlijk. Er zijn veel mensen, denk ik, die nu denken... Gert, maar zo kijk ik helemaal niet. Uh, nee, maar uh, daar vergis je in, zo kijk je wel. Wij we zijn ontzettend goed getraind in deze taal. Wij kijken allemaal naar speelfilms, we kijken allemaal naar uh, series. Dus we kennen die taal waarschijnlijk nog wel beter dan het Nederlands. En dat gaat allemaal op een onbewust niveau. Mijn lessen zijn er heel erg... Op om de makers, de kijkers, steeds duidelijk te maken... wat er onbewust allemaal gebeurt. En dan moeten ze zich van bewust worden, want ze worden gemanipuleerd. Je, je kunt niet een objectief shot maken. Weet je wel? Dat bestaat niet. Je maakt een keuze met een lens, met een standpunt, met een hoogte... met alle middelen die je hebt, met de vormkeuze die je hebt. Ik zeg wel eens, de, de lens van een camera heet een objectief. Hè? Maar als die iets niet is, is dat het wel. Dus het is misschien een uitdaging voor de luisteraars. Probeer nou eens straks in het journaal naar die beelden... anders te kijken van wat zeggen ze. Ja, probeer eens te voelen wat je voelt... en probeer eens te zien wat je denkt eigenlijk de hele tijd. En kijk dan nog eens terug en kijk dan hoe dat kwam. En daar zitten altijd redenen onder. Dankjewel, Gert. Kom je nog eens terug bij Nieuws Co? Bij de radio? Gaan. Al beeldman. Nou, dat lijkt me een goed plan, zeg. Gert de Graaf, dank voor dit lesje beeldtaal. U kunt het er zelf proberen met de beelden erbij. Die zijn te vinden op nos.nl. Of u kijkt vanavond na Koningsdag naar het journaal. En straks... Dancing Queen, Waterloo. Mamma Mia. We deden het tot nu toe met de oude liedjes. Maar er komen twee, maar liefst twee nieuwe ABBA-nummers aan. En ons belangrijkste verhaal om zes uur... na de innige ontmoeting tussen Trump en Macron... is het nu de beurt aan Angela Merkel. Maar dat bezoek zal...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 Het is half zes. Tijd voor het Nationaal. Clemens Peters. In het noorden van China heeft een man zeker zeven scholieren doodgestoken. Zonder aanleiding stak de man in een stad in de provincie Shaanxi in op een grote groep middelbare scholieren. Hij is gearresteerd. Zeker twaalf kinderen liggen nog gewond in het ziekenhuis.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 En de benzine is de laatste drie jaar nog niet zo duur geweest als nu. Een liter euro 95 is de laatste maanden flink gestegen... en kost nu, zonder korting, 1,73 euro. De reden voor de forse prijsstijging... is de ontwikkeling op de markt voor ruwe olie. Dankjewel, Clemens. Gaan we het straks over hebben over die benzineprijzen. Willemijn Hoeberg, hoe is het weer? 18 graden in het zuidoosten van ons land. Daar schijnt de zon ook een beetje. Dus dat maakt dat die temperatuur daar ook behoorlijk oploopt. In het noorden is het nou 9 tot 12 graden, zou ik maar zeggen. Daar zit ook echt veel meer bewolking waar nog een beetje regen uit valt. Nou, die neerslag is richting het noorden weg aan het trekken. Vannacht af en toe droog, maar er zijn ook momenten waarop er wat lichte regen kan, uh, kan vallen. Koelt af naar zo'n 6 tot 10 graden. Niet al te veel wind. En morgen wordt een dag die toch een beetje grijs gaat verlopen. Denk ik denk met vrij veel bewolking. In de middag kan die bewolking een beetje breken. Komt de zon er ook af en toe bij. Maar uit die uh, wolken kan af en toe ook wel wat lichte regen vallen of misschien een enkele bui. Ik denk dat op de meeste plaatsen groot deel van de dag gewoon droog weer is. dus prima weer ook om buiten van alles te gaan, uh, gaan doen. Mm -hmm. maar goed, uh, misschien een parapluetje mee is. Uh, je weet maar nooit. is wel handig. En wat daarna? wat komt? Uh, nou, er? zondag ziet het er anders uh, uit. dan We hebben vooral te maken met echte Pittige buien die in korte tijd veel regen op kunnen leveren. Zondagochtend geldt dat uh, vooral uh, voor. En de zondag in de avond. Dus zondagnamiddag is het ook gewoon droog in ons uh, land. Zoals het er nu naar uit uh, ziet. Dan uh, wordt het in het Zuidoosten nog 19 graden. Dan is het echt toch wel even zacht uh, te noemen. Maar dan sluiten we dat af met, uh, met zware buien. In de nacht van zondag naar maandag ook. En maandag overdag ook met geregeld oh. onweer erbij. En dat, dan zitten we een beetje precies op die scheidslijn. Tussen die zachte lucht aan de ene kant. En wat koelere lucht aan de andere kant. En wat brengt die dan voor de rest van de week? Weet je dat nou, de eerste dagen nog wel wat neerslag. Um, met misschien wat lagere temperaturen. Nou, ik bedoel, het wordt geen 10 uh, graden, nee. maar ook geen 20 graden. We zitten er een beetje tussenin. Aan het eind van de week zien we het weer droger worden en ook weer wat warmer. Ah, ik weet. Dus nou, korte duur. Heel fijn, dankjewel Willemijn. Spreek ik met mijn neef, heeft hij een boete gekregen in die snelle wagen van Keek hij maar eens met dezelfde snelheid naar zijn hypotheek. Want oversluiten kan gunstig zijn met de lage rente.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 Uw houtwerk 10 jaar lang optimaal beschermd met Sigma S2U Allure. Ga naar een thuis-inwinkel. Vijf minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws Co. We beginnen in Zweden. ABBA is na 35 jaar terug. De band kondigt namelijk twee nieuwe nummers aan. die later dit jaar zullen gaan uitkomen. En dus schakelen we met onze correspondent Rolien Creton. Rolien, komt dat als een verrassing? Ja, dit is wel echt een verrassing. Er zijn eerder wel momenten geweest dat er geruchten waren... dat ze bij elkaar zouden komen. Bijvoorbeeld eh, toen bij de opening van het ABBA-museum... vijf jaar geleden, daar was ik ook bij. En eh, ja, Dat is een museum voor, voor echt een mecca voor ABBA-fans. Dus met plateauzolen en glitterkostuums... en de helikopter waar je in kunt zitten. En toen ging het gerucht dat ze een uh, verrassingsconcert zouden geven, maar dat was dus niet het geval. En twee jaar geleden bijvoorbeeld, toen gaven ze een verrassingsoptreden tijdens een privéfeestje. Um, maar dit is echt de eerste keer in 35 jaar dat ze nieuwe uh, muziek gaan maken. Dus ja, dat is wel een, uh, een verrassing. En in Nederland waren ze buitengewoon populair. Hoe groot zijn ze eigenlijk in Zweden, in Thuisland Zweden? Ja, ze zijn heel groot. Hè? Niet alleen in Zweden, maar in heel de wereld. Maar het, het gekke is eigenlijk dat ze in Zweden in het begin helemaal niet zo populair waren. We zijn maar heel kort natuurlijk bij elkaar geweest. Hè? Tien jaar, van 72 tot 82. Doorbraak in 74 met Waterloo. En veel Zweden die vonden ABBA in het begin echt uh, te commercieel. En ja, iemand vertelde me ook dat uh, in Zweden als jonge intellectueel... dan vond je, vond je mis misschien de muziek wel leuk... maar die plaatjes moest je dan echt verstoppen als je uh, bezoek kreeg. Dat so is not done. Uh, maar ja, na het Songfestival... Kwamen ze natuurlijk met hits als uh, Mamma Mia en Fernando. En toen kwam die internationale doorbraak ook hè, in Groot-Brittannië, VS, Australië. En ze werden toen ook heel erg geholpen door de muziekvideo's. Dat was echt iets nieuws. En dat, die maakten ze omdat Agneta, de blonde van de band... die had vliegangst. Dus door die, moesten ze muziekvideo's maken om ze bekend, om aan de, zeg maar, bekend te worden. En dat droeg allemaal echt bij aan het internationale succes. En ja, toen ze uit elkaar gingen, werden ze eigenlijk alleen nog maar populairder. Toen kreeg die musicals, Mamma Mia, theaterstukken, film... ook al die over bands. En ja, de, de fans zijn eigenlijk altijd blijven hopen dat ze nog eens bij elkaar zouden komen. Ja, ben jij een fan eigenlijk? Ja, ja, ik ben echt opgegroeid met uh, ABBA. En ja, ik had denk ik net zoals veel mensen ook uh, het ABBA dilemma. Dus dan stond ik met de borstel voor de spiegel. En dan wist ik nooit wie ik wilde zijn. Agnetha oh, ja. en Frida kon ik kiezen. Wie werd het dan uiteindelijk? Of heb je nooit een keus gemaakt? Was je gewoon iedereen? Nou, ik, ja, beide. Ik ging echt uh, door fases. De ene keer was ik Agnete en de andere keer Frida. Dus, oh, mooi. Uh, dat nou, is wat, allebei geweest. Heel goed. Wat weten we over die nieuwe liedjes? Dat nou, zijn twee nieuwe li liedjes, Don't Shut Me Down en I have faith in you. Uh, in december dit jaar dan, um, wordt er een tv-special door uh, de Amerikaanse NBC en Britse BBC uitgezonden. En daarin uh, is een van die liedjes te zien en daarin zijn, zijn ook de ABBA-leden als Avatar-versie uh, te zien. En daarna in 2019 begint een ABBA-Avatar tournee En hoe dat precies werkt is niet duidelijk. Het is in ieder geval high-tech. Het zijn high-tech live concerten met Avatar versies van ABBA. En ja, volgens de manager van ABBA gaat het om, om nieuwe liedjes met de klassieke ABBA-sound in een in moderne versie. Maar dan als een Avatar. Dus gaan ze niet meer zelf dan het podium? Op, of ook... N Nee, ja, dat is de vraag. Hè. Ik, ze hebben nooit van toeren gehouden, uh, Ook niet in de ABBA-periode. Dus ik denk echt dat het uh, live concerten met, met avatar-figuren nou. is. Oh, dat zou wel heel apart zijn. Nou, um, we gaan eens even vragen hoe dat valt bij de fans hier in Nederland. Dankjewel, hè, Rolien. Want in Nederland ja, is de officiële fanclub van ABBA gevestigd. Voorzitter is Helga van der Kar. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zou u dat vinden? Een concert met avatars? Dus niet echt met uh, de ABBA-leden, maar... Ja, vervormingen, zeg ja. maar. Um, ja, wel spannend. En uh, ik ben heel nieuwsgierig hoe dat uh, zal zijn. Wist u, ja. wist u dat ze uh, ja, bezig waren met liedjes en dat ze zouden terugkomen? Nou, ik wist dat ze bezig waren met dit Avatar-project. En dat ze daar gewoon ook echt met z'n vieren aan, uh, aan het werk waren. Maar dat, uh, dat ze nieuwe nummers uh, hebben gemaakt, dat is inderdaad een, uh, een hele verrassing. Dat had ik niet verwacht. Een prettige verrassing? Ja, zeker. Ja? Wordt, ja, ja. U, wordt u wel op de hoogte gehouden dus van, van bepaald nieuws van ABBA? Door ja, zeker, ABBA. ja, zeker. Want ja. hoe gaat dat dan? Uh, ja, het meeste gebeurt gewoon via de e-mail. Maar oh, dan krijgt u een mailtje? Krijgt... met uh... Ja, dan krijg ik een mailtje. van uh, ja. uh -huh. maar, maar dit hadden ze voor u geheim gehouden, begrijp ik. Eh... Um... Nee, niet echt, maar gewoon uh, tegelijkertijd. Nou, vaak gebeurt het dat ik van tevoren wel ingelicht word van... Uh, luisteren, morgen hebben we belangrijk nieuws. Maar dat was dit keer niet. Dit was echt wel, uh, wel plots. Okay. Dus dat, uh, ja, dat het gelijktijdig uh, allemaal gebeurde. En viel u van uw stoel? Toen u het hoorden? Uh... Nou, ik hoorde al, al een gerucht toen ik boodschappen aan het doen was. Oh. En toen ik thuis kwam, toen zag ik eigenlijk pas die mail, die belangrijke mail, die stond op mij te wachten. Oké, okay. en u was boodschappen aan het doen, toen hoorde u een gericht. Dus u bent waarschijnlijk de helft van uw boodschappen vergeten, vermoed ik. Ja, ik denk, oh, oh ze moeten ze even snel mijn boodschappen doen ja. naar huis. Want uh, moet ik even uit gaan zoeken wat dit nou is. Ja. Ja. Um, nou ja, ze zijn al jaren uit elkaar. Is, is de band nog populair in Nederland? Heeft u veel leden in, uh, van de ja, band? -tool? Ja, ja. Ja, ja, de, de fanclub is uh, internationaal en uh, ja, er zijn nog steeds heel veel fans, heel populair. Ja. En komt u dan ook samen of wat waar bestaat het fanschap? Ja, uit? ja, ja, ja, ja. We brengen een magazine uit en uh, we komen één keer in het jaar vanuit heel de wereld bij elkaar. Normaal is dat uh, in Roosendaal, maar volgend weekend is het toevallig in Stockholm Pfft. omdat dat museum uh, vijf jaar bestaat. Oei. Ja. Oh, dat heeft u goed getimed. <laughs> Om met elkaar. Dus, uh, ja, oh, dus dan gaat u dan net z'n allen, denk ik wel uh, feest vieren dat ja, de nieuwe zeker. nummers aankomen. Ze dus zullen we gewoon ja. wat draaien ja. van ze. We gaan Waterloo draaien. Vindt u dat goed? Ja, helemaal prima. Heel gaaf van de Kar. Veel plezier met de nieuwe nummers van Abba. Ja, dank je. Maar dus van ABBA en er komen twee nieuwe nummers aan. Ja, u heeft het uh, misschien al wel gemerkt aan de pomp. Benzine en diesel zijn duurder. De prijs van benzine is een dubbeltje duurder dan een maand geleden. Ook diesel kost meer. Het komt allemaal door de olieprijs. Die is in een paar weken 10% gestegen. En benzine is nu net zo duur als drie jaar geleden. Het is de vraag of dit het einde is van een best lange periode van lage prijzen aan de pomp. Daar praat ik over met Ewart Klok van de Beta Belangorganisatie van Onafhankelijke Pomphouders. Meneer Klok, goedemiddag. Goedemiddag. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Wordt tanken nog duurder? Wat is uw inschatting? Mijn inschatting is dat het inderdaad wel iets duurder wordt. Uh, wij hebben een aantal jaren geleden, zaten we zelfs op de 1,90. Nou, dat duurt nog wel even. Maar 1,73 gaat er wel die richting op. En het heeft uh, alles te maken met uh, OPEC-landen... en de hoge, dollarkoers, of de hoge eurokoers en de lage dollarprijs en de stijgende economie. Mm -hmm. Ja, want um, dat moet u even uitleggen. Hè? De, de, de, als de economie goed gaat, dan uh, is er meer vraag naar olie uiteraard. Kan ik mij voorstellen. Ja, je, je hebt een aantal landen, olieproducerende landen. die zijn verenigd in de OPEC. en die hebben bepaald. dat zij een soort. Uh, uh, exportbeperking hebben opgelegd. Uh -huh. Dus ze creëren daarmee vraag en aanbod. En daardoor dus ook die vraag. Nou, de economie stijgt, de economie trekt aan. dat geeft ook al een vraag. Nou, als er dan een soort. Uh, uh, uh, beperking, of een soort, soort armoe gecreëerd wordt op de markt. dan. Betekent dat dat bij ons de vraag, dus het aanbod is lager dan de vraag, en de benzineprijzen gaan daardoor omhoog? Hmm. En de euro-dollar-koers is belangrijk, zegt u, een dure euro, en dus goedkope dollar drijft de prijs op, omdat gerekend wordt in dollars. Ja, klopt. Er wordt gerekend in dollars, en dat betekent ook dat je daardoor die handelsprijs uh, voor ons hoger wordt. Juist, en maakt de instabiliteit nog uit om ons heen? Ik denk aan bijvoorbeeld de situatie in Venezuela op dit moment. Ja, dat zal, dat zal beperkt meespelen. Uh, de, de belangrijkste factor is de afspraak die de OPEC-landen... dus die olieproducerende landen hebben gemaakt. Mm -hmm. Dat kon een tijd lang niet, niet, ge, uh, kon dat niet gedaan worden... omdat met name Iran uh, daar in het was lag. Ja, die, hebben nu, uh, die, die hebben nu ingestemd en daardoor is dit nu gecreëerd. Wat is de invloed van Amerika geweest? Want die hebben toch best wel veel uh, schalieolie gedumpt op de markt. Ja, dat klopt, maar het is met name in de Amerikaanse markt gebleven. Dat is Aha. niet geëxporteerd naar Europa. Dus daar hebben we niet zoveel last van gehad. In die zin dat de vraag vanuit Amerika er natuurlijk niet meer was. Maar die is er al een tijdje niet. Nee, precies. Dus dat is al van langere tijd. En um, er is geen tekort dus aan olie. Hè? Dat, dat, dat geeft u ook aan. Nee, nee, nee, nee. Er, is, er is olie genoeg nog. Uh, natuurlijk moet je wel rekening houden. Het, het is wel eindig. Maar op dit moment hebben we nog genoeg. Uh. Uh, en daardoor kunnen ze ook de, die, die productie beperken. Ja. Wordt er ook veel gespeculeerd trouwens, uh, want als die prijs eenmaal uh, een beetje omhoog gaat, dan zie je vaak dat er uh, vooruit wordt gelopen hè? door speculanten. Ja, en je konde, een aantal jaren konden wij dat zelf ook zien, als we dan bij Scheveningen uh, aan de strand lagen, dan zag je al die schepen, zag je dat dobberen in de, in, in de zee en er gebeurde eigenlijk niks mee. Daar zat olie in ja. en die werden per dag verhandeld. Dus daar werd heel veel mee gespeculeerd. Maar dat was echt toen, toen, de, toen we nog midden in de crisis zaten. dan zag je dat die schepen daar allemaal maar bleven dobberen. Mm. Nou gelukkig is dat dan een stuk minder geworden. Maar inderdaad, het is een speculatieve handel. Ja, en, en dat drijft toch ook de prijs op dan? Ja, maar ja, nu, je krijgt dus nu die beperking. Dus de, de vraag wordt groter, terwijl het aanbod minder wordt. Mm. Dus er wordt een schaarste gecreëerd. En dat... En, dat drijft voor ons, die pompprijzen, drijft dat omhoog. Ik snap hem. Dank dat u ons even wilde ja, bijpraten. Ja, nee, ik, ik snap ja, hem. Ja, ja, nee, dat geeft helemaal niks. Ik dacht, we waren klaar. Maar wilde u nog wat belangrijks zeggen? Nou nee, kijk, als consument zie je natuurlijk... Uh, dan zijn die benzineprijzen, uh, dat is net een sluitmoordenaar. De ene dag, uh, zeg maar maandag, denk je voor een bepaalde prijs. En dan kom je opeens een op vrijdag achter dat die 5 cent gestegen is. Ja. En elke dag komt er een cent bij. Dus ja, dan voel je het wel. Uiteindelijk vroeg je het, ja. Ewart Klok van de Beta, Belangenorganisatie van Onafhankelijke Pomphouders. Dank u wel, meneer Klok. Lara Rensen. Nieuws Co. 10 minuten voor 6. U hoorde het eerder al in deze uitzending van Nieuws Co. Judoka Kim Polling is opnieuw Europees kampioen geworden. Hartstikke knap, natuurlijk. is al haar vierde titel. Maar het was zeker niet de makkelijkste om binnen te halen. Ik heb nooit zo moeten vechten voor een titel. Maar, of het als voor de Europese titel, maar. Ja, ik ben heel blij met vandaag. Ik, bedoel, ik kwam hier maar heen met één doel, dat ik goud wilde. En dan nou, komt natuurlijk best wel veel druk bij mezelf op mezelf. Maar ik denk dat ik het heel goed heb gedaan vandaag. En ik heb twee keer onze goals gewonnen, dat dus is me nooit gebeurd. <laughs> dus, ja. Ik kan me ook voorstellen dat na zo'n moeilijke periode die achter je ligt, dat deze misschien wel de mooiste is van de vier. Nee, ik denk niet de mooiste. Maar dat is leuk als je alles met die pond wint en heel makkelijk wint. Ik bedoel, ik werd twee keer weer de vijf minuten Europese kampioen, nou, dat is wel leuker hoor. Maar ik ben wel heel trots op mezelf hoe ik het vandaag gedaan heb. Zeker met die goalscores. Ik ben er niet zo goed in. En ik bleef weer vechten vandaag en daar ben ik heel trots op. Dus dit is wel degene waar ik het meest trots op ben en ook ik hier het meeste voor moet werken als het ware. Maar die anderen waren best makkelijk. Het was mijn eerste keer ook wat moeilijker, maar die 32 toen toen ging echt heel makkelijk. Dus dit is wel degene waar ik het meest trots op ben denk ik. Maar het is niet de mooiste. Heb je eigenlijk ook een beetje van jezelf gewonnen dus vandaag? Nou, ik ja, denk het wel qua. En we blijven doorgaan. En vooral die focus blijven houden. Want ik bedoel, ik heb nog nooit zoveel scores tegen gehad van verschillende mensen op één dag. En ook in die finale kwam ik. had eerst zelf gescoord na scoren zijn. Maar ik bleef rustig. En dat is wel iets maar ja, wat ik wel, waar ik niet zo super goed in ben of zo. Maar dat deed ik echt heel goed vandaag. Testing, one, ja, Meestal hoort u uh, nou echt de crème de la crème van de Nederlandse artiesten... op vrijdag in Nieuws en Co. Maar ja, wij dachten, het is vandaag de buurt aan u. Ja, toch? De muziek komt van de vrijmarkten in Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. De koning was in het noorden. Hier zijn de geluiden van het zuiden. Instrumenten Fantastisch op deze Koningsdag. De geluiden van het zuiden hoorde je opgetekend door Mayno Remmers. En af en toe hoorde je ook dat er geld werd uh, neergelegd. Mooi. Straks bij ons meteen na zes. De Franse president is nog nauwelijks weg. Of bondskanselier Merkel staat er weer op de stoep bij president Trump. Peter Verhelst ontroerde ons. Je oogleden zo fijn gesneden, nu ze dicht zijn. De wimpers al zwart gaan. En voor ontroering is ook nu weer plaats. Maar niet alleen.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 check digitalradio.nl